Have your dream Will you promise me Het nieuws van twee uur krijg je van Mario kwijtaal. Goeienacht. Investeerders verkopen steeds meer huizen. In het laatste kwart van vorig jaar zijn zelfs de meeste huizen verkocht in vijf jaar tijd, meldt het kadaster. Dat waren er bijna 21.000. De meeste investeerders willen van hun huizen af, omdat verhuren steeds minder oplevert door strengere regels. Vooral in de vier grote steden verkopen investeerders hun huizen. Amerika gaat zelf onderzoek doen naar de speedboot die door de Cubaanse kustwacht werd beschoten. Vier mensen werden gedood en zes raakten gewond. Cuba zegt dat de Amerikanen eerst schoten en dat ze zich daartegen verdedigden. De kapitein van de kustwacht raakte ook gewond. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zei dat de boot geen Amerikaanse operatie uitvoerde in de Caribische Zee. KLM vliegt vanaf zondag niet meer naar Tel Aviv. Het is nu commercieel niet interessant om op Israël te vliegen, zegt KLM. En ook operationeel is het niet te doen. KLM benadrukt dat de veiligheid nu geen reden is om vluchten te schrappen... zoals in januari het geval was. En Jim Bakkum wil dat Geef Nooit Op terug op tv komt. Een post op Instagram kreeg veel steun van mensen die hetzelfde willen. Geef Nooit Op was populair in de jaren negentig. Daarin kwamen de wensen van kinderen uit. Peter Jan Rens presenteerde het programma. Jim zegt dat hij het programma als kind altijd keek... en een eventuele reboot graag wil presenteren. En dan nu het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen bewolkt, vanmiddag regelmatig zon. Het wordt 12 graden aan zee tot 18 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws. Dan de situatie op de weg. Kielverkeer van een flitsmeister met op dit moment geen vertragingen. Wel wat flitsers gemeld. Dus oppassen bij de A2. Den Bosch richting Utrecht staan ze bij 100,4. Ook de andere kant op. Utrecht richting Den Bosch bij 94,3. Aan de A4, een grens van België richting Berg op Zoom bij 242,2. En de A7 oppassen Heerdeveen richting Drachten bij 155,5. Wil jij de buikspieren van Asher? Nou, dan ga ik je zo vertellen wat je daarvoor moet doen. Het is eigenlijk maar één ding. Ja, eerst muziek van Harry Styles, As It Was. de David, Tyler, Now Rogers and Talk to Me. Weet je waar ik soms een beetje jaloers op ben? Op mannen met een sixpack. Ja, gewoon van die perfecte blokken op die buik. Nou, ik zou dat ook wel willen. Al staat er waarschijnlijk bij mannen gewoon net iets indrukwekkender. Ja, nou goed. Trouwens, je bent ook nooit te oud om ervoor te gaan trainen. Kijk maar bijvoorbeeld naar David Ketta, 58 jaar. Heeft gewoon een sixpack. Of uh, Asher, 47 jaar. Ook gewoon een lekkere wasbord. Ja, en wat doet als je daarvoor? Eigenlijk maar één ding: en dat zijn crunches. Weet je wel, dat je op de grond ligt en dan steeds een klein stukje omhoog komt? Ja, als je doet dat elke dag ongeveer duizend keer. Ja, duizend keer. En dan denk je misschien, nou, tien minuutjes en klaar. Nee. Nee, dat, nee, daar ben je gerust zo'n 50 minuten minimaal mee bezig. Ja, ja, ja. En ik weet niet of je nu daar gelijk meteen zin in hebt. Maar goed nieuws, want tijdens het volgende liedje kun je er alleen al zo'n 150 doen. Dave Guetta en Asher, Without You, by Q. I can't win, I can't rain. I will never win this game. Without you, without you, without you. Without you. een apete. Ja, wat deed jij eh, tien jaar geleden... in 2016? Misschien eh, Pokémon vangen met Pokémon Go... of eh, foto's maken met hondenoren... op, eh, op die Snapchat-filter. Of selfies maken met een selfie-stick... op vakantie. Nou, de band Direct had toen al wat ideetjes... voor een nummer. Ja, dat nummer is eh, deze maand eindelijk uitgebracht... Het nummer heet Won't Fall. En het heeft even geduurd, maar juist door die tijd en die jaren heen... heeft ervoor gezorgd dat dit nummer geworden is zoals je hem nu hoort. Krachtig en eigenlijk precies wat je verwacht van Direct. En daarom is het ook niet heel gek dat ze genomineerd zijn voor een award. Ze zijn een van de 40 genomineerden voor een top 40 award... voor beste live act. Ja, stemmen kan je doen via Qmusic.nl of in de Q-app. En of ze die award mee gaan krijgen... ja, dat hoor je op 20 maart als ze de prijzen gaan uitreiken tijdens Q-Music Top 40 live in Rotterdam. Hoi, dit is Direct een Fall. Light in een allernieuwste Won't Call I get up in my feet She says I'm with you wherever I am Ooh. All I can do is to try again die op dit moment aan het werk is, meld je in de q Music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is... of gaat werken of net gewerkt heeft, meld je in de q Music app. Hoe? Oh, Wat? Waar? Wie? Om half drie. Ja, het is namelijk weer tijd om je aan te melden... als je op dit moment aan het werk bent. Natuurlijk veel mensen op dit moment ook nachtdienst... of net klaar met de nachtdienst of we beginnen net eraan. Ja, uh, meld je in de Q Music app... Je mag je ook altijd melden als je niet aan het werk bent natuurlijk. Hè? Voel je vrij, want ik lees gewoon lekker alles wat binnenkomt. Ja, het is namelijk zo. Ik ben op zoek naar iemand die aan het werk is, omdat ik zo meteen weer beroepen ga raden. Ja, ja, ja daar heb ik weer zin in. Ik zit er deze week lekker in, als zeg ik het zelf. Uh, dus ben je aan het werk? Ga je nog werken binnen het klaar? Stuur dan even werk. Deze kant op. Uh, dan ga ik je namelijk bellen. En gaan we zo meteen samen het spel spelen? Want ik heb je natuurlijk wel nodig. Ik kan niet alleen doen. Nee, ik heb je wel nodig. Dus uh, meld je aan. Als je nou niet aan het werk bent, kun je ook lekker berichten sturen, natuurlijk. Maar je kan ook zo meteen dus meeraden met mij. wat degene die ik aan het telefoon heb voor werk doet. Dus uh, ik ben nog eigenlijk alleen maar aan het wachten tot uh, iemand zich meldt. Ja, ja, ik zit nu even te kijken. Nou, ik hoop dat ik iemand ga vinden. Oeh, nou, dus stuur maar lekker een berichtje met werk. Kom, stappen. Take my hand. Okay. Alles van Sasha Destiny by Q, zometeen Shabuzi en de barzang Tipsy. Party, tipsy. Het is half drie geweest. Ja, en dit is altijd echt een moment waar ik naar uitkijk. Want ik ga weer beroepen raden. En ik vind dat zo leuk omdat ik eigenlijk allemaal verschillende mensen spreek. Met allemaal verschillende beroepen. Um, ik zit even te kijken. Want er zijn best wel wat mensen wakker die aan het werk zijn. Daan is aan het werk, zie ik. Michael, Diane, Jan. Uh, wie hebben nog meer. Raphael, Gelano. Nou, noem maar op. En aan de lijn, vannacht, niemand minder dan Anouk. Goeiedag. Hey, hallo. Hallo, ben Anouk. Hallo, Anouk. Hey, ben jij klaar met werken? Moet je nog werken? Vertel. Uh, nee, ik ben uh, nu net klaar met werken en ik zit nu in de auto uh, lekker naar huis. Heerlijk naar huis. Dan Kom je zo meteen thuis, en ja. wat is het eerste wat je gaat doen als je thuis bent? Oeh, ik denk dat ik even een lekker kopje thee pak. En dat ik daarna lekker uh, mijn bed in duik. Heel goed, heel verstandig. Want uh, morgenochtend ja. weer uh, vroeg de wekker. Of kan je wel even lekker een beetje uitslapen? Nee, ik kan uh, gelukkig lekker uitslapen. Oké, okay, ja. gelukkig. Dat ja. is, ik, ik, ik, ik, ik denk dat veel mensen die nachtdienst hebben... Ik weet het niet zeker, hoor, maar toch wel... Het voordeel vind ik dan, het grootste voordeel... Dat dus zeg ik ook altijd tegen mensen... Het voordeel is dat je nooit een wekker... Dat je nooit echt de wekker vroeg op moet... Omdat je, weet je, dat je lekker toch een beetje kan uitslapen. Ja, ja, dat vind ik ook echt wel... Uh, ja, ja, dat ja. Vind ik ook echt wel voordeel aan en achter. Ja, zeker. Ja, ja, want ik heb natuurlijk geen idee wat, uh, wat jouw werk is. Wat je beroep is. Dus dat ga ik raden. Ik ga een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je, uh, aan je, op je afvuren. En dan ga je daar antwoord op geven. En dan na een minuut tijd hoop ik zo een beetje door jouw antwoorden te raden wat, jou, uh, wat je werk is. Um, ik doe dat wel altijd even met iedereen die luistert. Dus als je luistert en een idee hebt wat Anouk voor werk doet... stuur het met een berichtje in de Q-app. Ik zie alles binnenkomen. Je mag ook vragen insturen. Dat vind ik ook altijd heel leuk. Uh, Anouk, ben jij er klaar voor? Jazeker. Nou, daar komt hij dan aan. <middels> Heb jij werkkleding aan? Uh, ja. Oké, okay. uh, werk je met collega's? Uh, ja, zeker. Ja. Ben jij onderweg voor werk? Ja, ik ben onderweg van werk. Uh, in de auto? Ja, in de auto. Oké. Okay. Uh, ga, ga je naar mensen toe, behalve je collega's dan zeg maar even? Ja, klopt. Oké, okay. uh, toevallig met sirene aan? Uh, nee, geen sirenes. Geen nee. sirenes, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, werk je in de zorg? Ja. Oké. Okay. Um, mm, mm, mm, daar ga ik even nadenken. Werk je met een bepaalde leeftijdscategorie qua mensen? Ja, klopt ook. Oké. Okay. Um, ja. Zo, ik weet even niet meer wat ik me vragen. De tijd is alweer om. Het gaat snel, hè, minuut? Zo, jeetje. Oef, okay. Ja, echt goed. Oké, Ja, komt ook misschien wel een beetje aan dat ik enigszins een idee heb. Net zoals de mensen die uh, de luisteraars die nu app in de in de Q app. Ik denk dat we helemaal op één lijn zitten. Zoals Rico, Jeroen, Remco, zie ik voorbij komen. Daan, Maaike, ja allemaal mensen met dezelfde antwoord. Um, het kan ook helemaal fout zijn, maar ik ga, ik ga toch stiekem vanuit dat het goed is. Anouk, wij denken ja dat jij in de thuiszorg werkt. Ja. Oh, ja? ja? Klopt dat? Klopt. <laughs> ja, Oké, okay. ja, maar niet met... Uh, wel met kinderen. Oh, met kinderen? Kindertuiszorg, ja. Kinderthuiszorg. Oh, ik denk niet dat veel mensen dit dachten. Maar het is dus wel een tuigzorg. Maar vertel even, wat voor werk doe je? Uh, ja, ik werk in de uh, kindertuiszorg. Uh, dat betekent... Uh, wij leveren specialisten verpleegkundige thuiszorg... bij kinderen die nog thuis bij ouders wonen. Ah. En uh, wij nemen de zorg over van uh, ouders. Oké, okay, en welke leeftijdscategorieën zijn dat dan? Is dat dan? 0 uh, tot en met 18 jaar ongeveer. Oké, okay, oké. Okay. En het is dus ja. wel wisselend, want je kan dus iemand hebben van 1 jaar, maar je kan ook iemand van hebben van uh, 16 jaar bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ja, echt heel veel, uh, heel veel afwisseling. Heel veel afwisseling, ja. oké. Okay. Ja. En, en, en, en je hebt dus nachtdienst, dus wat heb jij deze nacht zo al gedaan? Uh, wat zijn echt praktisch, zeg maar even, de werkzaamheden die je richt? Richt? Uh, je kreeg eerst de overdracht van, uh, van ouders. En uh, deze kindjes uh, hebben diabetes uh, type 1. Mm -hmm. Dus uh, de hele nacht stond een teek van uh, bloedsuikers in de gaten houden... en hierop tijdig uh, handelen. Ah, oké, okay, oké. Okay. Is dat altijd diabetes ja. of is dat gewoon ook weer verwisselend? Uh, nee, deze uh, uh, kindjes die hebben wel diabeteszorg nodig, zeg maar. Oké. Okay. Oh, want, want hoeveel kinderen zie je ja. dan in de nacht? Dus dat ga je dan echt naar één één gezin toe, of? Ja, je bent gewoon bij één gezin ah, thuis. Oké. Okay. Ja. ja. Oké. Okay, ik snap het. Oké. Okay. Ja. Dus deze nacht ging dat daarom en de volgende nacht is dat dan weer iemand anders, met een andere. Ja, een ander, ja, ja, hoe zeg je het, ander ja. geval, zeg maar, ander iets. Anders ziektebeeld. Ander ziektebeeld, dat ja. zeg je heel goed. Ja, ander ja. ziektebeeld. Ah, wat ja. interessant, dat lijkt me ook heel divers. Ja, zeker. Ja, wow, mooi, ja mooi. heel veel afwisseling. Ja, inderdaad. Ja. En, en uh, ja. wat vind je nou het leukste? Want ik denk dat je ook nachtdiensten draait? Of dagdiensten? Ja, nachtdiensten, dagdiensten en avonddiensten. Allemaal afwisselend. En wat, wat, wat ja. zijn de leukste diensten, vind jij? Wat speel je het meest aan? Uh, ik vind het dagdienst wel het leukste. Dan gaan we ook gewoon met uh, kinderen mee naar school. Oh ja, oké. Okay. Ja, dan, ja, dan heb je misschien ja. ook iets meer interactie met, uh, met de kinderen. Ja, ja, ja, ja dat, zeker. Snap ik, dat snap ja. ik. Hé hey, ja. Anouk, ik vond het een eer om je even te spreken. Ook weer interessant. Weer wat geleerd deze nacht. Um, ik wil je bedanken voor je appje. Leuk je te gesproken te hebben. En ik ja, ben heel zeker. blij met jouw deze antwoorden. Momenten. Ja. Want we hebben, het, we hebben het samen geraden. En thanks voor iedereen die Apps in de queue-up. Vind ik ook altijd helemaal, helemaal leuk. Um, Anouk, veilig naar huis rijden jij. En uh, geniet van de thee zo meteen. Ja, dankjewel. Werk Dankjewel. Doeg, doeg. Doeg. Ja, dan even wat anders. Um, er is iets wat wij als kind vroeger vaak ervaarden. Maar wij, waar wij als volwassenen eigenlijk nog weinig doen. Ja, en dat is zonde. Want het zorgt voor ontspanning. En het wordt, je wordt er ook nog eens enorm creatief van. Ja, ik ga je zomaar vertellen wat dat is. Eerst Alvarez Soler en Zovia bij Q Music. Ja.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 Dit is Q Music. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. En go, go, go. dit is Q Music. Miles Smith. En dit is nieuw. Staat bij mij echt op repiet. Nou, ik hoorde laatst dat we ons vaker moeten vervelen. Weet je, zoals vroeger? Dat je dan zes weken zomervakantie had... en dan riep je naar je ouders... mam, pap, ik verveel me zo. Nou, het blijkt dus dat dat juist heel goed is voor je. Dan kom je namelijk tot rust. En dan, uh, ja, dan word je ineens heel creatief. kom je allemaal tot nieuwe ideeën. Nou, Ryan Tedder, de zanger van One Republic en uh, songwriter... die merkte dat ook. Hij had namelijk tijdens een potje basketbal zijn uh, Achillespace verrekt... moest verplicht een paar weken op de bank liggen. Nou, zijn vrouw wilde ook absoluut niet dat hij ging werken. Hij moest namelijk rusten. Alleen ja, na een tijdje begon hij zich zo te vervelen... Dus op een middag, toen zijn vrouw drie uur weg was... pakte hij meteen de telefoon, belde een bevriende songwriter... vroeg of hij langskwam om muziek te schrijven. Want ja, als je je eenmaal gaat vervelen... word je natuurlijk ineens enorm creatief. Nou, binnen drie uur hadden ze een wereldhit te pakken. En niet eens voor hemzelf of One Republic, maar voor niemand minder dan Beyoncé. Ja, zij het natuurlijk ook gelijk een geweldig nummer. Ja, zie je maar wat een beetje verveling allemaal niet kan doen, hè? Gaat om deze hit...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 En miles away. Ja, de Q-nacht gaat gewoon lekker door met muziek van onder andere Olivia Dean, Man I Need. Ook Afrojack, Jack, Never Forget You komt eraan. You. En Mal Smith met Steve. En dat alles om meteen, dus in de Q-nacht. Eerst nog muziek van Runday. Dit is Break My Heart by Q-Music. En een fijne nacht. You fool me once, can fool me twice. I'm gonna get my pay back down the line. Was in the dark, I found a light. I see you try to run, but you can hide.